7 Uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Hypotheekregels mogelijk versoepeld. Pleidooi voor dode hoekspiegel bij bestelauto's. En VS in gebreken gebleven bij aanslag Benghazi. Het kabinet gaat onderzoeken of de nieuwe strenge hypotheekregels versoepeld kunnen worden. Dat is de uitkomst van een debat in de Eerste Kamer.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 VVD-leider Samson noemt het regeerakkoord ongelooflijk vervelend. Bij Pauw en Witteman zei Samson dat hij en VVD-leider Rutte dat na de kabinetsonderhandelingen onvoldoende uitstraalden. Samson en Rutte waren eind oktober trots dat er al na zeven weken een regeerakkoord was. In die trots is er te weinig de nadruk op gelegd dat dit eigenlijk een ongelooflijk vervelend akkoord is, aldus Samson. Hij wees op de strenge bezuinigingen die nodig zijn om het land weer uit de crisis te halen. Burgers moeten in de nieuwjaarsnacht foto's of filmpjes maken als ze geweld tegen hulpverleners zien. Dat zegt de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Volgens voorzitter Franks gaat de pakkans met film of beeldmateriaal sterk omhoog. kwart van de hulpverleners, zoals politie, ambulance, personeel en brandweer, heeft volgens Franks te maken met verbaal geweld of bedreigingen. De oproep van de stichting is een vervolg op de sierencampagne Handen af van onze hulpverleners. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Salt Lake City is een jongen van 11 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. Enkele leerlingen alarmeerden de schoolleiding omdat hij hen met het wapen had bedreigd. De scholier werd door de politie uit de klas gehaald en voor verhoor meegenomen. Hij vertelde dat zijn ouders het vuurwapen dat ongeladen was hadden meegegeven om zich te kunnen verdedigen bij een incident als vorige week vrijdag in Newtown. Daar schoot een man 20 kinderen en zes volwassenen dood. De aanslag op het Amerikaanse consulaat in Libië... was het gevolg van falend management... bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kwam de veiligheid van diplomaten in gevaar. Dat zegt een onafhankelijke commissie... in een rapport dat is aangeboden aan minister Clinton. Op 11 september pleegden islamitische strijders een aanslag... op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Vier Amerikanen onder wie ambassadeur Stevens kwamen om het leven. Tijdens de presidentsverkiezingen verweten de Republikeinen Obama... dat hij het gevaar had onderschat... Volgens de onderzoekers valt niemand persoonlijk iets te verwijten. Ze doen 29 aanbevelingen die minister Clinton allemaal overneemt. Bestelauto's moeten worden uitgerust met een dode hoekspiegel... en een systeem dat obstakels signaleert bij het achteruitrijden. Die aanbeveling doet de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... Het aantal ongelukken met bestelauto's daalt volgens de SWOF minder snel dan met andere voertuigen. Vooral bij het achteruitrijden gaat het vaak mis. De bestuurder ziet mensen in die situatie gauw over het hoofd. Bij grote vrachtwagens zijn dode hoekspiegels al sinds 2003 verplicht. De verhuisvergoeding van 1 miljoen euro voor een gezin op woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht was redelijk. De Maastrichtse wethouder Kostong zei dat gisteravond in de gemeenteraad. De raad kwam bijeen na berichten in Nieuwsuur dat de stad door de omstreden verhuisvergoeding mogelijk miljoenen euro subsidie uit Brussel moet terugbetalen. Volgens het betrokken vervoersbedrijf kostte de verhuizing 95.000 euro, maar het gezin kreeg een miljoen, ondanks dat het niet door de integriteitsscreening kwam. Wethouder Kostongs werd in november gewezen op de gebrekkige verantwoording van de verhuisvergoeding. De oppositie in Maastricht neemt het de wethouder kwalijk dat hij pas na de uitzending van Nieuwsuur met uitleg is gekomen.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 En de Fanny Blankers koen Award voor een hele sportcarrière... ging naar dressuur Amazone Ankie van Grunsven. Dan is het weer nog. Vandaag blijft het overwegend droog. Vanmiddag is er kans op wat zon. De middagtemperatuur ligt rond 6 graden en er waait een matige oostenwind. Morgen veel bewolking en periode met neerslag. Mogelijk in het noordoosten wat natte sneeuw. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het is nog niet zo heel druk. In totaal 18 kilometer file. En wat opvalt is de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Hoogvliet 3 kilometer door een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prinsveel en knooppunt Zonzeel 5 kilometer door een aanrijding. En daardoor loopt het ook vast op de A59 Os richting Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer.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 Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven. Voor het eerst in jaren wordt er weer gepolderd in Nederland. Kabinet, werkgevers en werknemers komen vandaag bij elkaar... om te praten over een gezamenlijke aanpak van de crisis. Volgens sommigen een historisch moment en een nieuw begin. En bestelauto's, die moeten onder meer worden voorzien... van een dode hoekspiegel, parkeersensoren en camera's... om ongelukken ermee te voorkomen. Daar praten we zo over verder burgers moeten in de nieuwjaarsnacht foto's of filmpjes maken als ze geweld tegen hulpverleners zien. En daarover gaan we het nu hebben, want agressie in de nieuwjaarsnacht, dat is een onderwerp wat hoog op de agenda staat. De oproep om filmpjes te maken of foto's van dat geweld door burgers, die komt van... Uh, voorzitter Rick Franks van de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Goedemorgen. Goedemorgen. Van weer, van waar deze oproep? Uh, van waar deze oproep? Nou, we zijn de Stichting Hulp voor Hulpverleners... en we houden ons bezig met geweld en agressie tegen hulpverleners. En uh, wij vinden het hoog tijd dat wij uh, namens een bev uh, bevolkingsinitiatief... de bevolking oproepen om filmpjes te maken rond Oudjaarsnacht... als ze getuigen zijn van uh, ongewenst gedrag. Ja, uh, u was zelf... Ook ooit hulpverlener? Komt deze betrokkenheid voort uit uw eigen ervaring? Ja, ik ben zelf uh, politieagent geweest. Helaas uh, door een posttraumatische zestoornis uh, ontslag genomen. En ik maak me nu volledig sterk voor uh, het respect naar hulpverleners toe. Maar heeft u zelf een keer meegemaakt dat, uh, dat geweld tegen u werd gebruikt... en dat, uh, dat daar uh, wel of geen hulp van buitenstanders bij kwam? Uh, nou, als politie sta je natuurlijk altijd in de, in de frontlinie en uh, kom je in aanmerking met geweld. Dus natuurlijk heb ik uh, geweldsincidenten meegemaakt. Maar wij richten ons vooral op het ambulancepersoneel en brandweerpersoneel. En waarom moeten mensen volgens u die foto's en filmpjes maken? Nou, als je kijkt naar uh, haar het incident, uh, wat de pakkans daar heeft vergroot. Door het filmen van uh, ongewenst gedrag tegen hulpverleners, vinden wij als bevolking uh, dat wij de hulpverleners kunnen helpen. Nou heeft de Rijksoverheid al eerder een, een campagne gehad. Die heette Pak de Overvaller. Laten we even een korte fragmentje van horen. Pak de Overvaller, pak je mobiel. Film of fotografeer. Bel 112. De pakkans vergroten heb je zelf in de hand. Dat is een beetje wat u bedoelt. Ja. Is dat niet uh, um, gevaarlijk, vraag ik me dan af. Nou, belangrijk is wat we ook gaan uitdragen morgen... met de persconferentie van de campagne af, is doe het alleen als je eigen veiligheid gegarandeerd is. Ga niet een cowboy spelen, zoals nu veel mensen doen... Uh, filmpjes maken omdat het interessant is. Nee, gebruik je mobiel alleen wanneer nodig. Dus wanneer, wanneer is dat dan? Nou, als je ziet dat hulpverleners bezig zijn met een hulpverlening... en uh, men wordt aangevallen... Uh, kijk naar Den Haag met oud en nieuw of waar dan ook. Uh, pak dan je mobiel en zorg dat je de daders vastlegt. Maar hoe weet je dan dat je zelf geen gevaar loopt? Uh, nou, als je op een geringe afstand gaat staan... dan kun je goed genoeg uh, de daders in beeld brengen. Uh, die hebben meestal toch een tunnelvisie... op hetgene wat er gebeurt rondom de hulpverleners. En heel belangrijk is gewoon je eigen veiligheid. Dus is het niet veilig, doe het niet. Maar dit is gewoon een handreiking aan de bevolking in Nederland... om te laten zien dat we achter onze hulpverleners staan. Dus uh, als het veilig genoeg is, maak een film... en zorg dat we die daders te pakken krijgen. Ja, maar goed, u hè, en, en u als oud-hulpverlener en andere hulpverleners... zijn natuurlijk getraind om uh, geweld uh, en agressie... Uh, om daarmee om te gaan. Wij als willekeurige burgers, als wij gewoon staan te filmen... ja, ik kan me zo voorstellen dat je ook het gevaar loopt om uh, een paar klappen te krijgen. Uh, dat kan, maar als je uit onderzoek uh, blijkt dat dit meestal wel meevalt... ook als je kijkt naar incidenten in Haren, Hoek van Holland... degene die hebben gefilmd hebben ook de klappen niet gekregen... dat maakt eigenlijk geen onderdeel uit van de situatie. Als ik dat gefilmd heb, hè, wat zou ik dan met het filmpje moeten doen? Uh, als je het gefilmd hebt en je wilt anoniem blijven... kun je het filmpje sturen naar misdaad. Anoniem. Uh, daar ben je geheel anoniem als je een filmpje uploadt. Geef wel aan waar het vandaan komt en waar je het hebt gefilmd. Of stuur het naar de politie of je kunt het uploaden via onze website. En dat gaat via de achterkant, want het hoeft ook niet openbaar. En wij zorgen dat het bij de politie terechtkomt. Nou blijft dan misschien wel mijn anonimiteit als filmer uh, beschermd... maar de privacy van de mensen die uh, gefilmd worden... Die, ja, die komt open en bloot op een website. Die mensen zijn overal te zien, dus hun privacy wordt niet gewaarborgd. Nou, het filmpje wordt niet openbaar getoond. Het komt alleen via de achterkant van onze website binnen... omdat wij bewust zijn van de privacywetgeving. En wij zorgen alleen via de achterkant dat de filmpjes terechtkomen waar ze horen. Dat is bij de politie. En het allerbelangrijkste van deze inzet is... is dat we de pakkans van deze hufters, want zo mag ik ze wel noemen, gaan vergroten. We kunnen de mensen namelijk aan de hand nemen... en kunnen ze helpen in het snelrecht-traject... Goed, wat, is, wat denkt u van de bereidbaarheid bereidheid van het publiek om, om dat te doen? Uh, nou, als je kijkt naar de campagnes die uh, onder andere bij de Telegraaf gevoerd worden voor hulpverleners, zie je dat de uh, mensen het beu zijn, het geweld tegen hulpverleners. En het is ook maar een hele kleine groep die hun handen zeg maar niet thuis kunnen houden. Dus u verwacht dat mensen uh, wat dat betreft uh, uh, uw idee, uw, uh, uw initiatief zullen ondersteunen? Ik ga ervan uit, met gezond verstand en eigen veiligheid... dat de bevolking in Nederland, indien de kans zich voordoet... deze huft dus op beeldmateriaal zal vastleggen... en ons zal helpen in het berechten van deze idioten. U hoorde Rick Franks van de stichting Hulp voor Hulpverleners... later in deze uitzending reageren de hulpverleners zelf. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Goed, het is een, een belangrijk en historisch moment volgens sommigen. Want na ruim anderhalf jaar is er weer eens een groot overleg tussen de top van het kabinet, werkgevers en vakbonden. Ze hebben een hoop te bespreken, want de economie die draait niet goed. De werkloosheid stijgt en er moeten afspraken gemaakt worden om de bouw uit het slop te trekken. Het overleg is vanmiddag en daar is verslaggever Peter van der Meerschout ook bij. Op dat moment, Peter, waarom zijn ze nou niet eerder bij elkaar gekomen? Want het gaat toch al veel langer niet goed met de economie? Nee, maar dan moet je wel weten met wie je kan praten. En um, de grootste vakbeweging, de FNV die te verkeerde eigenlijk in een, in een enorme crisis na aanleiding van de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2010. Dat leidde in 2011 tot een, tot een interne verdeeldheid binnen de FNV. Um, leidde ook weer tot onderlinge verwijten tussen de verschillende vakcentrales en tussen de werkgevers en de vakbeweging over het weglopen van verantwoordelijkheden. Kortom, er was een hele grote vertrouwensbreuk tussen die drie partijen. En uh, ja, de nieuwe voorzitter van de FNV, de interim voorzitter Ton Heerts, die had ook nog wel eventjes tijd nodig om een beetje te wennen aan de situatie... Ook niet direct weer met de werkgevers onder tafel gaan zitten, als die eerst een achterbank moest overtuigen van het feit dat het belangrijk is om weer met de werkgevers te gaan praten, waar ze eigenlijk grote cruzie mee hadden. Ja, uh, zijn de rijen nu weer gesloten dan? Um, nou, kijk, er wordt weer gesproken. Dat is, dat is in ieder geval het meest belangrijke. Er zijn al eerder verkennende gesprekken geweest in het torentje. Ongeveer twee weken geleden tussen de hoofdrolspelers. Tussen de werkgevers voor mijn windjes, Tussen Ton Heerts. En tussen premier Rutte en minister Asscher van uh, Sociale Zaken. Kijk, het belang van vandaag zit hem juist in de uitstraling naar buiten toe. De uitstraling naar het land. Wij doen wat aan de crisis. voorkomen bij elkaar. Ondertussen blijven natuurlijk die verschillende belangen nog wel uiteenlopen. Hè. De bonden die willen bijvoorbeeld een plan van aanpak voor de bouwen. Die sector die bloedt leeg. Ook werkgevers vormen windjes, trouwens. Je heeft het over paniek als het gaat om de aannemers en de bouwers. Er is geen werk. Dus dat is noodzaak nummer één. De werkgevers willen verder een versoepeling van het verplicht aflossen van hypotheken. Nou, daar lijkt nu een beetje schot in te komen. Hè? Want er is gisteren druk uitgeoefend vanuit de Eerste Kamer. Minister eh, Blok van, van, van Wonen die gaat nu kijken of dat, dat kan. En minister Asche, die zal vooral inzetten op een plan om de stijgende werkloosheid aan te pakken. En daar hebben ze allemaal weer elkaar. Daar is hulp bij nodig. ze he, heeft hulp nodig van de werkgevers en de bonden. Eh, eh, omdat die, eh, omdat, eh, om dat voor elkaar te krijgen. En ook het, het terugdraaien van maatregelen die het kabinet heeft afgesproken. He, dat mensen minder korte WW-uitkering krijgen. Ja, daar moeten ze onderling ook nog uit eh, zien te komen. Ja, dan komen dan ook nog eens een keertje de bijgestelde prognoses... over de economie van het Centraal Planbureau bij. Die worden ja. straks om negen uur bekendgemaakt. Wat voor een rol zouden die kunnen gaan spelen, denk je? Nou ja, je zegt dat dan, zo rond een uur of negen, dan wordt, dat, dan wordt dat duidelijk. We weten dus nog niet precies wat dat zijn, maar de voortekenen zijn gewoon niet goed. Vorige week werd, eh, gaf de Nederlandse bank al aan dat de economie nog meer verslechtert. Dat zet een druk ook op het financieringstekort, dus dat zou hoger uit kunnen komen. Als het financieringstekort hoger uitkomt, dat betekent dus dat er meer bezuinigd moet worden. Nou, de vraag is dus of dat inderdaad een soort grauwsluier gaat werpen of over dat overleg eh, vanmiddag. Want extra bezuinigingen erbij, dat zet natuurlijk dat eh, overleg... Maar Vanmiddag extra onder druk. Ja, verwacht, wat verwacht je eigenlijk aan concrete afspraken vandaag? Nou, Asje heeft, dus de minister van Sociale Zaken, die heeft al gezegd dat we moeten vooral als eerste gaan doen wat we ook echt kunnen doen. En voor andere zaken, daar moeten we gewoon wat meer tijd voor nemen. En hij doelde met dat eerste vooral op, op, uh, op de bouw. En dat is iets wat natuurlijk en bij de, uh, bij de bonden en ook bij de werkgevers de boventoon voert. Die bouw die moet worden aangezwengeld. Dat is, ook een, dat is een motor voor ook weer andere sectoren. Als er per week zo'n beetje 250 banen. In, in de bouw verloren gaan. Dat zijn cijfers van de, van, de, van de vakbond FNV Bouw. Dat is ontzettend veel. En dat heeft dan ook weer zijn uitwerking... op bijvoorbeeld de omzet bij, bij groothandelszaken... die een bouwartikel doen, bij wooninrichters. Alles wat daarmee samenhangt. Dus daar moet een plan van aanpak voor komen. Ja. Maar over de pensioenen bijvoorbeeld... Nou, daar zal nog langer over moeten worden nagedacht. En dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen... die nu later een AOW-pensioen krijgen, een maand later... maar die daar in, in, tot nu toe... Geen rekening mee hebben kunnen houden door bijvoorbeeld extra te gaan sparen. Dan zou er zou een soort overgangsregeling uh, moeten, moeten komen. Ja, dat zijn dingen. Vanmiddag zal het vooral gaan over hem, wie gaat de komende tijd met wie praten over bijvoorbeeld de pensioenen. of over um, uh, het, het, het um, uh, terugdraaien van die maatregel om uh, de, de WW-uitkering uh, te verkorten. Daar zal vooral vandaag de agenda voor worden getrokken. Ja. Maar het belangrijkste is denk ik dat er vanmiddag een afspraak wordt gemaakt over hoe de problemen in de bouw gaan worden aangepakt. Aangepakt. En dat horen dan rond een uur of vijf ja. als er een persconferentie wordt gegeven. Maar het zeggen Peter, dan horen we later weer meer van je Peter van der Meerschout. En na half acht praten met de hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer hierover. Zometeen rijden steeds meer bestelwagens rond en die veroorzaken relatief veel ernstige ongelukken. Maar nu eerst het verkeer. Bij de ANWB zit Tamara Bruggemans. Het valt nog steeds heel erg mee met de files, in totaal 10 kilometer. En die is verdeeld over de A8, Zaandam richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. Een ongeluk op de A15, Rotterdam richting Europoort, voor knooppunt Benelux 2. A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen de Uithof en de afrit Dolder, 3. En aan de andere kant op de A28, vanuit Zwolle richting Amersfoort. Daar staat voor, tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 18 minuten over 7. Voor de negende keer afzien voor het goede doel. Serious Request van 3FM is begonnen. 5, 4, 3, 2, <tosses> <tosses> Iets voor 9 uur op een werkelijk bomvolle oude markt in Enschede. 10.000 mensen zijn hier naartoe gekomen om te zien hoe actrice Caries van Houten de drie dj's gaat opsluiten in het glazen huis. Kunt u het zien? Ik zie niks. Nee. De vrouw ziet niks. Caries van Houten gaat nu naar binnen. Gevolgd door Giel Belen, Gerard Ekdom en als hekkersluiter Michiel Veenstra. En vanaf nu zullen ze zes dagen lang op een rantsoen van vruchtensap radio maken voor het goede doel om veel geld in te zamelen om babysterfte in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Uh, niet. Hey, opa, opa, ik het. En dit is een paar uur eerder als de DJs in een café achter het glazen huis hun laatste avondmaal nuttigen. Wat staat er dan op het menu? Bloedworst en dan Runder rundercapaccio en kipsaté. Jij neemt de bloedworst niet. Ja, je wil je wel. On the, side. On the side. Gerard Eckdom en Giel Beelen, jullie zijn de veteranen van het stijl. Jullie worden al voor de zevende keer opgesloten. Gerard, ben je nooit bang dat Nederland glazen huis moe wordt? Nee, dat denk ik, dat denk ik niet. Speelt uh, dat nooit door je hoofd? Nee, als ik zie hoe uh, iedereen uh, altijd naartoe leeft. Uh, dat, ik, ik heb het gevoel dat het een soort van traditie, kersttraditie is. Wij, wij, wij brengen mensen een beetje in de kerstsfeer. Het lijkt wel of kerst nu pas echt begonnen is, hè? als jullie zo meteen... Ja, ja. Voor mij wel. Ik bedoel, Albert Verlinden sprak uit de legendarische woorden... het hoort bij kerst als de kerstboom. Ja, nou. En dat heb ik ook gewoon inmiddels wel. Dat ik denk van ja, het, het hoort er gewoon bij. Uh, en dus dat gaat uh, ja, nooit verloren. Tenminste, ik ga er vanuit de kerstman ook wel blijven. Ook de kerstman kent crisis. Gaat dat ja. nog een rol spelen bij het bedrag dat jullie gaan ophalen? Vast wel. Uh, maar weet je, het is geen wedstrijd. Het is een ramp, een vreselijke ramp. Ik, bedoel, ik vind het een van de meest uh, aangrijpende ever. Omdat je gewoon, je hebt het over baby's, weet je wel. Dat is ook tegelijkertijd heel krachtig, denk ik, als je nou ja, letterlijk levens kan redden. Maar ja, elke euro is er uh, eentje meer dan er ooit zou zijn opgehaald. Dus uh, ja, met die gedachte is 100 euro al top. Dames en heren. Carries van Houten. komt Caries van Houten weer naar buiten en aan haar de schone taak om de deur van het glazen huis te sluiten. Ik heb een klein beetje kunnen zien, ik zie ze alle drie, dus ik ben helemaal blij vandaag. Gaat u zelf nog wat ondernemen voor de actie? Nou, ik vind het wel leuk dat u dat vraagt, want uh, mijn klas van de Shalomschool uit Luceveen heeft kaarten gemaakt voor de kerst. En we hebben 90 euro opgehaald, dus uh, dat ga ik deze week afbrengen of, of overmaken. Dus, uh... En zo bedenkt iedereen zijn eigen actie hier in Enschede. En is het de komende zes dagen feest hier op de Oude Markt. Met als apathieuze kerstavond. Als bekend wordt hoeveel geld er is opgehaald voor de baby's. Nu al bedankt. Echt te gek. voor toren. Ja, geluiden van het glazen huis worden... De drie DJ's. Een verslaggever, Martijn Bink, was bij de start van het uh, glazenhuis. En we horen op de achtergrond al een klein beetje Mino-remmers rommelen in de apotheek. Ja. Want er is een uh, run op nou. geneesmiddelen, hè, nu het uh, eigen risico omhoog gaat. Ja, Inderdaad, het is hartstikke druk. Ja, moet je mij niet laten rommelen in een apotheek? Want dan gaan er hele grote ongelukken <laughs> gebeuren. Maar zoals de warme bakker s ochtends vroeg bezig is, is de apotheker blijkbaar ook bezig. Want ik ben hier net aan de achterdeur. Dus dat hebben ze hier ook in de apotheek. En daar is nu een meneer bezig om uh, een enorme voorraad aan te voeren. Ja, het is uh, extreem. Sommige, sommige auto's gaan weg. En die kan je kunt het niet allemaal meenemen. De volume is natuurlijk erg groot. Ja. dan heb je die nou ook al vijf keer aan het lopen. En we zijn nog niet klaar. Is het zoveel? Het is zoveel. Ja, of ze mensen gaan hamsteren of god weet wat. Ja. Ik weet verder ook niet. Groene containers zie ik. Dat zit, wat zit daarin? En, en medicijnen. dozen. Medicijnen. Ja, dat zijn allemaal medicijnen. Nou, dat is niet zo zuidelijk hoor. Ik ken ook luiers, de, van alles wat. En dat is voorlopig even op dit moment. Ja, ik heb even niks gemeld dit moment. Nee, behalve dat alle dozen er binnen moeten. Dat is haar belangrijkste. En ik ben nog, en ik ben nog niet klaar. Ja. Die man is blij mee, maar... Ja. En terwijl meneer weer terugloopt naar het busje wat achter staat... toch maar even door naar Joost van Roosmalen van Apotheek Klei. Um, het is hamsteren. En jullie, ik zie het aan de dus Enorm veel... Nou ja, de bus zit helemaal vol van die meneer. Ja, ja. Uh, wat, wat is het meest... Wat mensen inslaan? Ja, de echte chronische medicijnen. Dus echt gewoon wat ze elke dag moeten gaan gebruiken. Dat wordt heb je dan overdure dingen? Nee, nog niet eens. Nee, dat, dat valt echt nog mee. Het zijn echt gewoon de medicijnen... Mensen zijn nu bezig, denk ik, om toch hun eigen risico... nog helemaal te uh, willen opmaken, het uitstellen tot volgend jaar. Dus snel naar de dokter receptje halen? Snel naar de dokter een recept ophalen en dan... Uh, uh, Mogen wij het klaarmaken? Ja, hoe gaat dat, dat eigenlijk? Ik wil het wel eens zien. Want het is een, ik zit nu eens een keer achter de barley. Ja, nou we, hebben, uh, we krijgen elk recept. Zoals je ziet zijn nu de eerste recepten alweer binnengekomen van vandaag. Uh, daarnaast hebben we nog wat recepten die we van gisteren... die we nog niet hadden kunnen klaarmaken. Wat we doen bij elk recept is dat we... Uh, of het nou een herhaalmedicatie is of een, uh, een, een nieuw geneesmiddel... we controleren natuurlijk altijd eerst uh, of het wel samen kan... met de medicijnen die ze al gebruiken. voordat en Dat we het komt hier klaarmaken. uit die lade allemaal? En uiteindelijk komt dat dan uit, uit die lade, ja. Ja. Nou, Oké. Okay. Uh... Ondertussen ga ik eventjes naar uh, de koepel, zoals gezegd. Die merken dan natuurlijk ook. De apothekers hebben het over het hele land ontzettend uh, druk. En uh, nou waren er natuurlijk ooit hele goede tijden. Rob Sebes is van de KNP, de apothekerskoepel. Uh, de, de, de enorme goede tijden voor de apothekers zijn wel minder geworden, hè? Nou, onze mensen hebben het wel heel zwaar inderdaad, ja. Terwijl ze wel heel hard werken met z'n allen. Er waren ooit mooie bonussen. Ja, die zijn gelukkig allemaal afgeschaft. Want dat was ook wel heel erg raar om zoveel te verdienen aan medicijnen. Maar het is nu doorslagen naar de verkeerde kant. Nu moeten we heel veel apothekers toeleggen op medicijnen. Ze moeten vaak onder kostprijs die medicijnen verkopen. Ja. En dat is gewoon heel slecht. Ja, de markt moest zijn werking doen, hè? Ja, de markt werkt helaas niet zo best. Dus uh, ja. en daar zijn we druk mee bezig om dat te verbeteren. Is dit dan nog een leuke opsteken voor de apothekers aan het einde van het jaar voor de boeken? Nou, ik denk dat het financieel uh, niet heel veel uitmaakt. Want zijn medicijnen die zijn vaak heel goedkoop tegenwoordig. Dus uh, het is ja. meer een service aan de patiënt eigenlijk. Ja. En, en het wordt dan misschien wel een hele slappe januari. Dat dan weer wel. Straks gaat hij naast het gezondheidscentrum open. Gaan we ook eens even naar de huisarts toe. Maino, Rimmers, nee, maar u. Bestelauto's maken de ernstigste ongelukken wanneer ze achteruit rijden binnen de bebouwde kom. Dat kan worden voorkomen door de bestelwagens te voorzien van onder meer een dode hoekspiegel... en een parkeersensor, vindt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOF. Rachiel Davids van de SWOF, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam er u toe om bestelauto's te onderzoeken? Ja, wij, wij wilden weten, meer weten over hoe bestelauto-ongevallen ontstaan en, en hoe het letsel daarbij ontstaat... En dat is eigenlijk vooral, uh, we hebben daarbij vooral gekeken naar ongevallen binnen kom. omdat uh, ja, daar vijf keer zoveel slachtoffers vallen bij de tegenpartij, de medeweggebruiker die bij een onge bestelauto ongeval betrokken is, ja. dus dat is, dat is ernstig. En we wilden meer weten over de rol van de bestelautochauffeur bij, uh, bij ongevallen en, en, en alle andere taken die hij tijdens het rijden moet uitvoeren. En we hadden het idee van, nou, dat, dat speelt zich vooral binnen Bouwdecom af. En daarom hebben we naar uh, bestelauto ongevallen gekeken die binnen Bouwdecom afspelen. Ja. Hoe, hoe verklaart u uh, het hoge aantal ongelukken met bestelauto's? Um, ja, we, we hebben gekeken van, wat, wat speelt er nou bij die, bij die ongevallen binnen Bouwdecom? Um, en daar hebben we een aantal. Type eigenlijk zagen we naar voren komen, Dat was eigenlijk een heel gevarieerd beeld. En uh, daarom hebben we uh, in detail gekeken naar de ongevallen... waarbij de bestelautochauffeur uh, geen voorrang verlenen. Dus we hebben heel erg gefocust op een, een specifiek deel van de, van de bestelauto-ongevallen. Mm -hmm. En bij die uh, voorrangongevallen kun je bijvoorbeeld denken aan uh, ongevallen op kruispunten. Maar ook aan, aan ongevallen die ontstaan als ze achteruit rijden... omdat ze in een doodlopende straat staan waar ze iets moesten afleveren. Of dat ze op, uh, op een trotwagen parkeerd stonden en daar weer uh, van af willen rijden. Maar ligt het nou aan de auto zelf dat die ongeluk gebeuren of ligt het aan de slechte chauffeurs? Um, ik denk dat dat uh, een hele combinatie van, uh, van factoren is. Ook een beetje afhankelijk van het type. Als we het hebben over uh, de type waarbij de chauffeur achteruit rijdt en het en type waarbij de chauffeur rechtsaf slaat en daarbij een, een fietspad kruist, dan heb je het vooral ook over het voertuig. Want ja, de chauffeur heeft daar gewoon Minder zicht op wat er om zich heen gebeurt en dan heb je het echt over het voertuig. Ja. En daarnaast hebben we ook wel andere typen gezien uh, waarbij uh, de oorzaken vooral ja, bij, bij het gedrag lagen en bij de infrastructuur. Maar naar ons idee hadden die net zo goed met een personenauto kunnen gebeuren als met een bestelauto. Oké. Okay. Nu stelt u voor om bijvoorbeeld die dode hoekspiegels bij bestelauto's te introduceren. Dat, dat gaat helpen wat u betreft? Ja, dan die, die dode hoekspiegel aan de rechterkant heeft dan met name uh, voordeel bij de ongevallen bij het rechtsafslaan. Dan moet je zich dan bedenken dat er een, een fietser of een snorfietser op het fietspad rijdt en de bestelauto slaat rechtsaf. En uh, ziet daarbij de, de, die fietser of snorfietser uh, niet of te laat. Ja. En dan komt er een aanrijding. Dit zijn wel de ongevallen die bijvoorbeeld heel erg bekend zijn van de vrachtauto's. En we hebben nu gezien, van, nou, dat komt eigenlijk ook uh, behoorlijk voor bij, bij de bestelauto. En ja, waarom niet die dode hoekspiegel ook bij die bestelauto monteren? Ja, nou hopelijk vindt u uw pleidooi gehoor. Rachiel Davidsen van de Swof, dank u wel.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 Oproep om belagers ambulancepersoneel te filmen. En de VS bleef in gebreken bij de aanslag in Benghazi. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Mevens. Burgers moeten in de nieuwjaarsnacht foto's of filmpjes maken... als ze geweld tegen hulpverleners zien... vindt de stichting Hulp voor Hulpverleners, voorzitter Franks van die stichting. Nou, als je kijkt naar haar, het incident, uh, wat de pakkans daar heeft vergroot... Door het filmen van uh, ongewenst gedag tegen hulpverleners... vinden wij als bevolking uh, dat wij de hulpverleners kunnen helpen. kwart van de hulpverleners, zoals politie, ambulancepersoneel en brandweer... heeft volgens Franks te maken met verbaal geweld of bedreigingen. De oproep van de stichting is een vervolg op de sierencampagne... handen af van onze hulpverleners. PvdA-leider Samson noemt het regeerakkoord ongelooflijk vervelend. Bij Paul en Witteman zei Samson dat hij... Een VVD-leider Rutte dat na de kabinetsonderhandelingen niet genoeg uitstraalde. We waren ontzettend trots op wat we hadden gedaan. En dat is niks menselijks is ons vreemd. Je hebt zes weken hard gewerkt, zeven weken. En je hebt zoiets neergelegd wat, wat door heel veel mensen als onmogelijk werd beschouwd. In die trots hebben we te weinig, dat is een les die ik snel heb geleerd... te weinig de nadruk gelegd op het feit dat dit regeerakkoord... gewoon een ongelooflijk vervelend akkoord is... als het gaat om wat Nederland de komende twee jaar moet doormaken. Samson doelt op de strenge bezuinigingen die volgens het kabinet nodig zijn... om het land weer uit de crisis te halen. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Salt Lake City... is een jongen van elf opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. Een paar leerlingen alarmeerden de schoolleiding... omdat die jongen hen met een wapen had bedreigd... De scholier werd door de politie uit de klas gehaald. Hij vertelde dat zijn ouders het ongeladen vuurwapen hadden meegegeven... om zich te kunnen verdedigen bij een incident als vorige week vrijdag in Newtown. Toen schoot een man in een basisschool 20 kinderen en 6 volwassenen dood. De Eerste Kamer wil dat het kabinet onderzoekt... of de nieuwe strenge hypotheekregels versoepeld kunnen worden. Vanaf 1 januari moeten nieuwe huizenkopers meteen beginnen... met het aflossen van de hele hypotheekschuld. Bekeken wordt nu of dat ook de helft mag zijn. Maar zolang het onderzoek loopt, verandert er niks, zegt minister Blok van Wonen. De Eerste Kamer heeft gevraagd om een aantal andere opties te onderzoeken. Ook te kijken hoeveel dat de schatkist kost. Dat onderzoek dat, uh, zal ik leveren. Maar de wet is helder. Vanaf 1 januari nieuwe hypotheken aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenten. De situatie op de woningmarkt en de bouw komt ook vandaag aan de orde in het polderoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers. De aanslag op het Amerikaanse consulaat in Libië in september... was het gevolg van falend management... bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt een onafhankelijke commissie in een rapport. En dat rapport is aangeboden aan minister Clinton. Correspondent Jacqueline Ekman over de conclusies. Dat er niet geluisterd werd naar verzoeken vanuit de ambassade in Tripoli... om de boel beter te beveiligen. En er was slechte communicatie tussen twee verantwoordelijke bureaus... binnen het ministerie en ook nog ja, de verantwoordelijke hebben eigenlijk gewoon slecht leiding gegeven. Volgens de onderzoekers valt niemand persoonlijk iets te verwijten. Op 11 september pleegden islamitische strijders een aanslag... op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Vier Amerikanen onder wie de ambassadeur Stevens kwamen om het leven. En in Den Haag zijn vannacht 18 appartementen ontruimd... nadat er een supermarkt onder in het gebouw brand was uitgebroken. Deze bewoners schrok wakker van een explosie vlak voor de branduitbraak. Ik woon aan de achterkant en zag de achterkant bij de ramen allemaal kapot gaan. Ik was nog aan het slapen en ik schrok wakker... En ik keek, mijn moeder rent naar mij toe en ik keek gelijk van het raam En ik zag een hele grote vuur in de winkel staan. Ja, niet normaal. Den Haag vannacht was dat 47 mensen moesten hun huis uit. Werden opgevangen in een lijnbus die speciaal naar de straat was gekomen. Zes woningen zijn zodanig beschadigd dat de bewoners niet meer terug kunnen naar hun huis. Dat was nieuws over Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het overal bewolkt, nevelig en hier en daar ook mistig. Plaatselijk is er sprake van dichte mist en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. In de loop van de ochtend lost de mist maar moeizaam op. Het blijft dus veelal grijs weer en vooral in de noordelijke helft van het land kan plaatselijk ook een beetje motregen vallen. Nou, vanmiddag is het overal droog en het blijft overwegend bewolkt. Misschien dat er aan het einde van de dag lokaal een opklaring voorkomt, maar dat is maar spaarzaam. Nou, de temperatuur verandert vandaag maar weinig. Het is nu een graad of 4 à 5. Overdag wordt het 5 à 6 graden. Dan de wind. Uh, vanochtend staat er maar weinig wind. Een zwakke, veranderlijke wind. Maar vanmiddag trekt de wind aan naar uh, zwak tot matig en de richting wordt zuidoostelijk. Kijken we naar morgen donderdag, dan is het ook weer een bewolkte dag. Maar dan gaat het vanuit het uh, zuidwesten in de middag regenen. Een waterkoude dag, want er waait een stevige zuidoostenwind en het wordt maar een graad of 4. De dagen daarna blijft het wisselvallig en ontstaan er grote temperatuurverschillen in het land. In het noorden maximaal rond het vriespunt, in het zuiden een graad of 7. AMB Verkeersinformatie. De spits stelt niet zo heel veel voor. Normaal gesproken staat er op dit tijdstip zo'n 80 kilometer file in totaal. We zitten nu op de helft. Wat opvalt is de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en het knooppunt Velperbroek, 8 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A13 daarna richting Rotterdam. Veroorzaakt vertraging tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Rode Reis. 5 kilometer en de linkerrijstrook is dicht.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 Heel goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is acht minuten over half acht. Het bloedige drama van afgelopen vrijdag in Connecticut in de Verenigde Staten... waarbij een jongeman, twintig kinderen en zeven volwassenen doodschoot... lijkt nu toch het een en ander in beweging te brengen. President Obama wil wetsvoorstellen steunen om het wapenbezit aan te scherpen... Zelfs de wapenlobbygroep, de NRA, wil kijken naar oplossingen. Jacqueline Ekman in Washington, ja, die machtige wapenlobbygroep... waarom wil die helpen? Ja, de NRA, de uh, National Rifle Association... ja dat is een van de machtigste Amerikaanse wapenlobby's... eigenlijk de Amerikaanse wapenlobby. Die heeft um, sinds de, de, de bloedige aanslag um, um, vier dagen lang niet gereageerd... En de, de, ja, de club heeft hierover, hierom heel veel kritiek gekregen. Um, ze hebben zelfs hun, hun Facebookpagina moeten sluiten. Uh, nu dan eindelijk, gisteren, kwamen, uh, kwamen ze met een verklaring. En legden ze uit dat ze eigenlijk niet meteen wilden reageren... omdat ze de nabestaanden de tijd wilden geven om te rouwen. En uh, verder zeggen ze in deze verklaring... Uh, geschokt te zijn door het bloedige drama in Newton en te willen meedoen aan het debat over wapens en geweld. Nou ja, vrijdag geven ze een persconferentie... en dan wordt hopelijk uh, iets meer duidelijk wat ze daarmee bedoelen... en wat voor maatregelen zij uh, voor zich zien. En, en wordt Obama iets onconcreter? Afgelopen zondag, zoals je weet, gaf hij die uh, ja, indrukwekkende speech... waar ook mensen in Newton heel erg van onder de indruk waren. Daarin liet hij weten dat eigenlijk de regering niet genoeg heeft gedaan... om, om kinderen te beschermen, mensen te beschermen tegen tegen vuurwapens en dat er echt iets moet gebeuren. Uh, de Witte Huiswoordvoerder liet vandaag weten... dat Obama een aantal voorstellingen die congresleden hebben gedaan... zeker zal ondersteunen, zoals de herinvoering van het verbod... op zware vuurwapens. Um, ook wil hij uh, ondersteunen het verbod op verkoop van magazijnen... waar heel veel kogels in zitten. En behalve dat zou hij ook geïnteresseerd zijn om te praten over, en te kijken naar beter onderwijs, um, te praten over het effect van gewelddadige videospelletjes. Dus andere zaken dan alleen maar strengere wapenwetgeving. Ja, hoop voornemers. Is er al iets van te merken in Amerika? Ja, daar is zeker iets van te merken. Um, een aantal republikeinse politici, en dat is op zich heel bijzonder, hebben aangegeven ook naar de wapenwet te willen kijken... De gouverneur van Michigan is een re republikein. Die heeft zelfs een wetvoorstel teruggedraaid uh, waarin stond de, dat wapens gedragen mogen worden in scholen en kerken. Uh, dat heeft hij dus teruggedraaid. Er is een investeringsmaatschappij die uh, gisteren aangekondigd heeft een wapenfabriek te willen gaan verkopen. Dat is een wapenfabriek die semi-automatische geweren maakt. Kortom, er gebeurt wel degelijk wat, uh, wat concreets ook. Maar het wachten is natuurlijk op de grotere maatregelen, de wetswijzigingen. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Ja, veel sporters waren gisteravond bij het sportgala, maar veel voetballers niet. Want die moesten namelijk spelen om de KNVB-beker. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, ja, je hebt trouwens allemaal goed voorspeld, hè, die winnaars op dat uh, sportgala. Ja, het was ook niet zo ingewikkeld. De coach was nog een beetje spannend. Dat werd uiteindelijk, <coughs> pardon, de coach van uh, Epke Zonderland... Ja. die uh, nou ja, dat wel heel verdiend uh, won. En voor de rest was het inderdaad eigenlijk een invullen van de lijstjes... en helder wie er zou gaan winnen. Ja. En mooie winnaars, zeiden we gisteren, en dat waren het ook. Absoluut. Hey, als AZ, Den Bosch en PSV die zijn uh, door, geen verrassende namen. Ging het ook makkelijk? Ja, met name PSV die speelde tegen een van de twee overgebleven bleven amateurclubs. De Rijnsburgse boys waren veel te sterk. Den Bosch doet het heel verrassend goed in de beker. Wonnen ook. En AZ moesten gewoon winnen. Van Doordrecht hadden het best wel lastig. Lastiger dan je zou verwachten. Maar uiteindelijk toch allemaal de clubs die je wel kon verwachten. Door. Vandaag eh, wordt het misschien wel spannender. Go ahead, Pack. Dat is deventer -Swolle. Dat vinden ze daar altijd erg leuk in die omgeving. NAC, Herakles. Maar we kijken vooral ook naar Herenveen, Feyenoord. Herenveen, zo ja, eh, moeizaam gaand in de competitie. Zal toch graag een goede wedstrijd willen spelen vandaag. Vanavond, ook om de aanhang weer een beetje aan zich te binden. En alles wat er rond Van Basten gebeurt is ook spannend. Dus dat is de wedstrijd die vanavond het meest in het oog loopt, ja. in het hoge noorden. Hey, en Voetbal International heeft een interview gehad met directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen van de KNVB. Ja. En hij uit in kritiek op Oranje. Wat, wat zegt hij? Ja, het is een soort uh, eindejaars-evaluatie. En dan zegt hij, ja, we hebben ook het uh, EK geëvalueerd. Dat snap ik ook wel, dat hij dat als directeur... maar dan klapt hij toch in die zin aardig uit de school. Hij zegt, de spelers bleken niet fit. Dat is ook uit allerlei onderzoeken gebleken. Hij heeft zich wild geërgerd aan Robin van Persie... die daar weigerde de pers te woord te staan. Daar heeft hij een aantal keren met Van Marwijk over gesproken. Zelfs overwogen om Van Persie daar persoonlijk uh, op aan te spreken. En ik vind het uh, niet opvallend dat hij evalueert. Ik vind het niet opvallend dat hij met de bondscoach na een toernooi kijkt wat er gebeurd is. Maar ik vind wel of vallend dat hij dat nu allemaal zo uit, want het is toch een beetje of de bondscoach gaat vertellen wat er op het bureau moet gebeuren, ja. nu de directeur gaat vertellen wat er in het veld moet gebeuren. Dus wat ik vind het wel verbazingwekkend. Wat zit er achter, denk je? Ja, het is toch volgens mij een klein beetje een soort verspreking. of in een soort tijd van openheid. En Van Marwijk is natuurlijk al vertrokken. Ik vind het ook niet chic naar Van Marwijk. die een hele mooie tijd bij de KVB heeft gehad. met een heel moeilijk slot. Ik vind het niet zo chic om nu naar aflopen, als het ware, uit de school te klappen. en zeggen: ja, ze waren ook niet fit en niet goed voorbereid. Ik, ik kan het niet helemaal duiden wat hier nog de bedoeling van is. Want we hebben inmiddels een nieuwe bondscoach. Het gaat goed. Dus ik vind het een aparte actie van deze meneer Van Oostveen. Tom van Zek, dank je wel voor je bijdrage. Zometeen kan de vakbond weer een rol van betekenis spelen in het polderoverleg. Maar nu eerst de verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB, naar Tamara Bruggemans. Ja, de spits stelt niet zo heel veel voor. We zitten nu al bijna 70 kilometer. Wat opvalt is de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek 11 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden en daarom is de rechte rijstrook dicht. De A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen de afrit Berkel en Rijs en Delft 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrijgegeven. Maar aan de andere kant op die A13 daarna richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ipenburg en de afrit Berkel en Rijs 8 kilometer. En u kunt omleiden, om, omrijden omdat er twee rijstroken dicht zijn. Het verkeer richting Rotterdam kan naar borden Utrecht volgen. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westeraken. Ja, het is bijna kwart voor acht. Volgens sommigen is het vandaag een historische dag... want ze gaan weer praten, de sociale partners. Vanmiddag zitten alle hoofdrolspelers uit de polder weer eens bij elkaar. Werknemers, werkgevers en het kabinet. Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen... aan de Universiteit van Amsterdam... en directeur bij het wetenschappelijk bureau voor de vak, vakbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit samen zijn nou het bewijs dat het poldermodel nog leeft... of misschien wel weer leeft? Ik zou zeggen nog leeft, want het pollenmodel is wel heel vaak doodverklaard en vervolgens weer uit de as herrezen. Dus je moet altijd uitkijken om stellige uitspraken te doen dat het voorbij is. Uh, het is wel een teken dat het wel weer um, ja, een nieuwe impuls krijgt in ieder geval. En uh, dit kabinet heeft u laten merken al dat zij wel... Ja, ...bereid zijn tot open overleg met de sociale partners. En het is natuurlijk een uitgelezen kans om te laten zien... ...dat dat ook meer is dan alleen woorden... ...maar dat men er ook daden aan wil plakken. Ja. Denkt u dat de bonden weer een rol van betekenis uh, kunnen spelen vandaag? en Met name dan de FNV waar ze zo intern uh, het zwaar hebben gehad? Nou, dat wordt misschien wel lastig. Kijk, aan de ene kant denk ik dat uh, dit een uitgelezen kans is... ...om uh, te laten zien dat de vakbonden er nog steeds te doen... ...en dat ze een belangrijke rol kunnen spelen, ook bijvoorbeeld... Nu niet midden in de economische crisis. Aan de andere kant heeft de, de voorzitter van de FNV, Ton Heerts, heeft wel te maken met een, een achterban die zo erg wantrouwig staat tegenover uh, uh, ja, wat voor afspraken in Den Haag dan ook. En... Er komen natuurlijk een aantal bezuinigingen aan uh, waar de vakbeweging niet bepaald uh, over staat te juichen. Ja. Dus als hij niks van tafel weet te krijgen van wat er nu uh, voor plannen liggen... dan zou hij wel eens problemen kunnen krijgen om zijn achterban hiervan te overtuigen. Ja, en dat is niet geheel onwaarschijnlijk, want de politiek heeft natuurlijk al een, een behoorlijk kader geschapen met het regeerakkoord. Hè. Er wordt veel bezuinigd de komende tijd. Dus daar moet hij behoorlijk wat voor elkaar weten te krijgen. Ja. Het kabinet heeft ook aangekondigd dat er wel over nog wat te praten valt als de, uh, ja, de doelstelling van de bezuinigingen maar gerealiseerd wordt. Dus dat wordt lastig schuiven om te kijken of je daar toch nog wat uh, dingen ja, kunt veranderen zodat de vakbeweging daar uiteindelijk een voordeel bij heeft. Ja, heeft u enig idee waar de bewegingsruimte zit? Maar waar al wel wat langer over gedacht wordt en ook wel suggesties worden gedaan is dat je als het gaat bijvoorbeeld om de, de werkloosheidsuitkeringen weer wat meer verantwoordelijkheid gaat geven aan de sociale partner zelf. Door ze bijvoorbeeld zelf die uitkeringen te laten uitvoeren op regionaal of sectoraal niveau. En dan kun je misschien ook daar op dat niveau wat compensatie bieden voor eventuele bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Ja. Nou, nou heeft uh, iemand als uh, voorzitter uh, Ton Heerts van de FNV uh, ja, goed contact met de regering. Tenminste, hij heeft uh, een aantal jaar in de Kamer gezeten. Um, dus hij heeft daar in elk geval weet hij wie die moet hebben en heeft met die mensen samengewerkt. Uh, maar zijn achterban, dat is natuurlijk een heel ander verhaal hoe hij naar dit uh, overleg gaat kijken, denk ik. Ja, ik denk ook dat hij daarom erg voorzichtig zal zijn met al heel uh, grote stappen te zetten en te zeggen we hebben een akkoord. Uh, dus ik verwacht ook niet dat er vandaag nu ineens uh, hele grote beslissingen genomen zullen worden. Maar aan de andere kant, de vakbeweging zie ik ook in hoe, hoe ja, ernstig de economische situatie is, hoe sterk de werkloosheid oploopt. En dan kun je ook niet uh, ja, met de handen over elkaar uh, gaan aan de zijlijn gaan staan nee. en zeggen van laten we het andere maar uitzoeken. Nou zijn er natuurlijk uh, uh, door de crisis een aantal zaken die meer haast hebben dan andere. Uh, FNV zei gisteren dat er per week 250 bouwvakkers hun baan verliezen. Verwacht u nou dat dit bijvoorbeeld voorrang krijgt op bijvoorbeeld uh, het in, uh, andere onderwerpen? Ja, ik weet niet of het alleen dan in de bouw zou moeten. In het algemeen is het natuurlijk het probleem dat de werkloosheid snel oploopt. En het heeft mij zelf wel wat verbaasd dat er tot nu toe eigenlijk zo weinig aan gedaan wordt. Dat we, zowel van de kant van de regering, maar eigenlijk ook van de sociale partners... er weinig concrete initiatieven zijn om dat oplopen van de werkloosheid tegen te gaan. Dus ik denk dat men zeker zal zoeken naar een mogelijkheid om daar iets aan te doen. Maar ook daar kan het natuurlijk wel weer eens probleem zijn dat als je er geen extra geld voor kunt uittrekken, dat het uh, niet eenvoudig zal zijn om, uh, om maatregelen te nemen die ook echt uh, uh, ja, effect zullen hebben. Nee, want het kabinet zegt weinig geld te hebben. Dan heeft dat dan wel zin zo'n overleg als vanmiddag? Nou, dat maakt het wel lastiger. Daarom denk ik dat er ook niet zoveel reden is om, om echt een hele grote doorbraak te verwachten. Maar wat ik net al suggereerde, je kunt misschien wel tot een soort uitruil komen... waarbij je toch binnen het huidige budget... de ene partij krijgt iets, de andere partij krijgt iets... waardoor men uiteindelijk toch allemaal wel kan laten zien aan de achterban... dat men iets heeft binnengehaald. Ja, er is wel een klein beetje geld. Hè? 250 miljoen euro ja. is weggehaald bij infrastructuur. Uh, is, dat, is het al duidelijk wat daarmee gaat gebeuren? Uh, voor ik weet niet. Nee, daar kan, uh, heb ik begrepen, toch vrij over onderhandeld worden. Dus dat biedt wel... Wat ruimte om, om uh, wat van elkaar te krijgen, maar het is natuurlijk op de totale problematiek en niet echt een heel groot bedrag. Nee, hoe moeten we dan de bijeenkomst van vanmiddag uh, zien? Hoe, is het een soort van begin van een, uh, van een reeks van onderhandelingen? Dat zou me niet verbazen als men wel een aantal afspraken maakt, maar zoals ook wel vader, vaker gezegd is dat. Is ook in het verleden wel voorgekomen dat een akkoord eigenlijk uh, niet veel meer was dan wat principe afspraken. Die dan vervolgens in ja, uh, nog latere bijeenkomsten of in het CEO-overleg op sectorniveau verder moet worden uitgewerkt. Ja, maar dat moet wel op een snelle termijn, kan ik me zo voorstellen, want die crisis woekt voort. Ja, maar de crisis die uh, uh, duurt in feite nu natuurlijk al bijna vier jaar. Dus uh, wat dat betreft kan je zeggen dat één of twee maanden extra ook niet zo heel veel uitmaakt. Um, als men maar tot concrete afspraken kan komen. Je kunt er beter wat meer tijd voor nemen en dan ook tot goede afspraken komen... dan nu overhaast heel veel willen bereiken en dan misschien uh, niet de juiste beslissingen te nemen. Goed. Nou, we gaan afwachten wat er gaat gebeuren. Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel voor uw uh, analyse. Graag gedaan. En uh, daarmee is het tien voor acht geworden. 1 januari gaat het eigen risico omhoog en dat uh, betekent... Op dit moment drukte in de apotheken zo tegen het einde van het jaar. Maar uh, hoe is het bij de huisartsen, Mayno Remmers? Kijk, en dat is nou het mooie hier aan de Palmboomstraat in Den Bosch. Je kunt van de apotheker via een tussendeur... gelijk zo en dan kom je achterdoor en dan ben je in gezondheidscentrum... samen beter origineel gevonden. Ja, ja. Nou, het is ook al 30 jaar oud de naam. Hoor. Ja, toen okay. was het nog iets minder uh, Vanzelfsprekend dan tegenwoordig dat mensen samen gingen werken. Beter worden. Dus, ja, ja. ja. Maar een collega maar, van mij die begon toen een praktijk en die zei ik noem hem alleen even goed. Ja, dus daar kan dat kan ook. Meggie van Kruisdijk is de huisarts hier. Um, acht uur begint het spreekuur. Ik zie dat er al een patiënt binnen is. We hebben het over het eigen risico dat mensen daar extra medicijnen inslaan. Goede vraag, volgende vraag. Ik volg dat niet zo. Nee, die nee. doet daar niet aan mee? Nee. nee niet niet maar terwijl de apothekers ja, hebben het ontzettend druk. Ja. Merkt u dat wel als huisarts, dat de oh. mensen extra om recepten komen? Nou, we merken wel dat er nu aan het eind van het jaar... wel wat vaker recepten worden aangevraagd. Degene die dat het meeste merkt, zijn onze assistentes. Want die uh, beantwoorden het volgende luisteren... Ja. Het, het, uh, het ingesproken bandje af met de aanvraag. Wij autoriseren daarna die recepten. En dat doen we hier met z'n vieren. Dus je ziet steeds maar een stukje ja. van wat er aangevraagd is. En je hebt niet altijd evenveel uh, nee. kijk daarop. Maar het is denk ik wel iets meer dan normaal. Ja, en zijn ja. er ook veel vragen van de mensen? Er zijn... van welk geneesmiddel wordt dan duurder? En... Nou, er zijn veel vragen. Met name zien wij die vragen niet nu zozeer. Maar die zien wij aan het begin van het jaar. Die hebben we het afgelopen jaar ook aan het begin van het jaar gezien. Dat mensen zich zuchten dan... Goh. Nou betaal ik al zoveel premie en ik moet nog alle medicatie en alles zelf betalen. En dan leg ik vaak uit, nou het wordt wel vergoed, maar het eerste gedeelte hè, valt onder je eigen risico. Na een paar maanden dan, eh, dan krijg je het weer betaald. Maar zo'n bedrag van 350 euro is wel heel veel en mensen ervaren het alsof er niets meer wordt vergoed. Ja. Ja. Dus, dus het hamster, wat de apotheker wel merkte, we hebben vanmorgen gezien: er kwam het, het bestelbusje achter. Nou, de man moest wel vijf keer lopen. Terwijl ja. normaal, de bus zat tot aan de nok toe vol. Ja. Ja. Maar u, u merkt dat wat minder? Ja, ik merk dat iets minder. Maar zoals ik al zei, onze assistenten. Ja, zou die zouden wel kunnen vragen, die merken, dat, uh, die merken dat wel meer. Waar is de ja. assistente? Nog hier zitten assistenten. Oh. Draagbare telefoons verboden, ja. maar verslaggevers niet. Goedemorgen. Nee, of jullie het druk hebben met extra. Dat is onze woordvoerder. Ja, zeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie het extra druk hebben met dat mensen geneesmiddelen aan het hamsteren zijn vanwege het eigen risico 1 januari? Ja, dat, uh, dat, dat doen ze. Ja, dat is heel duidelijk merkbaar. Ja. Maar eerlijk gezegd uh, deden ze dat vorig jaar ook. En is dat altijd iets wat je op het eind van het jaar uh, toch tegenkomt? Dat ze het hele medicijnkastje vol gaan proppen? Uh, ja, dat proberen ze wel. Maar ze mogen natuurlijk uh, toch maar voor drie maanden vooruit bestellen. Ja, dat hoorde hè, ik bij... net vanwege de houdbaarheidsdatum, hè? Uh, nou, niet alleen de houdbaarheid, maar ook de houdbaarheidsdatum van de mensen. Eerlijk gezegd. Ja. Ze moeten natuurlijk niet gaan hamsteren, hè? dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus, uh... nee, nee. Ja. Nou, dus ja. wij merken het wel. Ja. Extra druk met het afluisteren van het bandje hoor ik. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Maar ja, daarna kerstvakantie. Hè? Zo is dat. Ja hoor, dan gaan we met de benen hoog. Ja. Nou goed, wij gaan weer terug naar de apotheek, want u gaat de spreekuur beginnen geloof ja. ik. Hè? Ja, inderdaad. Wordt het druk vandaag? Nou, het staat, uh, ja, het staat helemaal vol. Ook zie je ja, het, ja. Helemaal vol, Goed. Ja, ja, ja. Nou, succes ermee. Wij gaan terug naar de apotheek. Gaan we eens kijken bij de cliënten die vanochtend komen... of daar echt het hamster is begonnen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Nederland heeft dus beloofd om een Patriot-eenheid naar Turkije te sturen... maar volgens de militaire vakbond AFMP... zijn veel van de 360 militairen die op missie moeten... onvoldoende voorbereid of opgeleid. Voorzitter Wim van den Burg zegt in de Telegraaf dat er niet genoeg luchtmachtmilitairen zijn... en dat daarom mensen van de landmacht worden ingezet. Volgens Defensie valt het wel mee met de ervarenheid van landmachtmilitairen... en is het juist de bedoeling dat ook zij met de Patriot-raketten werken. Ook België heeft een serious request, Music for Life, van studio Brussel. En dit jaar vraagt de zender aandacht voor de problemen van mensen met dementie. In het kader van die actie was er een bijzondere support act... bij het optreden van de Amerikaanse band Muse in Antwerpen. Het waren De Bettys, een gelegenheidskoor van dementerende ouderen. Voorafgaand aan het concert trad het koor op... met een cover van een nummer van de band Follow Me. Een kerstgoed van het kabinet aan de hulpverleners in de Telegraaf. Een grote kaart met een handgeschreven goed van de ministers uit het kabinet Rutte II. Het is vooral interessant om de handschriften te zien. Een klassiek handschrift van Ivo Opstelten, Martin van Rijn. Hanepoten van uh, Stef Blok. Ronald Plasterk en Henk Kamp en het meisjeshandschrift van Liliane Ploemer. We moeten we eigenlijk een analyse op loslaten. Wil jij dat zo meteen even? is goed plan. Uh, het idee achter de actie van de Telegraaf... is uh, de hulpverleners een hart onder de riem te steken. De krant deelt ook honderdduizend cd's met kerstmuziek uit... aan politie, brandweer en ambulancepersoneel. Trouw en AD schrijven over de rode neus van Rudolf... het rendier van de kerstman. Om precies te zijn over een onderzoek naar de vraag... waarom die neus rood is... Een fysioloog van het Erasmus MC heeft daarmee de New York Times, het British Medical Journal en de Duitse TV gehaald. De fysioloog heeft een microscoop uitgevonden waarmee haar vaartjes kunnen worden bekeken. En dan is te zien of de doorbloeding goed is. Toen een microscoop op de neus van een rendier werd gezet bleek die een complex stelsel van microvaartjes te hebben... waarmee de lichaamstemperatuur geregeld kan worden. Via een infraroodcamera lichtte de neus tijdens inspanning felrood op. Wel is iemand zomaar op straat tegengekomen die erg sterk op u lijkt. Nou, de Canadese fotograaf François Brunel is gefascineerd... door zulke toevallige dubbelgangers. Hij reist er de hele wereld over om mensen samen op de foto te zetten. Geposeerd alsof ze familie zijn. Tweelingen misschien wel. Maar die dus in werkelijkheid uh, hebben die mensen op de foto helemaal niks met elkaar te maken. In 3D kunt u een aantal van zijn foto's zien. Ja, en niemand lijkt op jou, heb ik al gezien. Dank je. En een man uit Maastricht heeft zijn doopnamen laten schrappen, meldt het Nederlands Dagblad. De 60-jarige Johannes Gerardus Jozef Maria gaat voortaan als Jo door het leven. De naam zorgde voor psychische problemen. De ouders van Jo hadden gehoopt dat hij priester zou worden, maar dat lukte hem niet. Volgens de katholieke kerk is het uniek dat iemand zijn doopnamen laat schrappen. Dit was het mediaoverzicht met Martijn Nijhuis. Op naar het NOS-journaal van 8 uur. En gelijk daarna is het Radio 1 journaal weer. Graag tot zometeen.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 Gun violence is a national epidemic and a national tragedy. We can't tolerate this anymore. De beeld is dood. Ik vind het heel jammer dat zo'n beest ja, het niet heeft kunnen redden. Zielig, is nee, zo gaat het nou helemaal. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Da, da, da. Voor een nieuwe auto: eentje zonder cassettedek en met streaming audio. Nu kun je bij Citroën erg voordelig je gebruikte auto inruilen voor een C1-collectie, bijvoorbeeld. Zo kan het totale inruilvoordeel oplopen tot 1800 euro. Profiteer daarnaast van de uitgestelde betaling tot 2014. Kijk voor de actievoorwaarden op citroen.nl. Citroën, creatieve technologie. Let op: geld lenen kost geld.